Oude bessen, schaal 300 gram, nu 1 plus 1 gratis. Is jouw huisdier al verzekerd? Bijna 70% van alle huisdieren heeft elk jaar medische zorg nodig. Daarom kies je FIGO, de zorgverzekering voor je huisdier. Met het meest complete pakket van Nederland. Geen zorgen bij onverwachte dierenartskosten. Ga naar figopet.nl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 Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. GroenLinks-PVDA noemt de minderheidscoalitie van D66, CDA en VVD... een riskant experiment. Partijleider Jesse Klaver waarschuwt voor de onzekerheid... die volgens hem daarbij komt kijken. Hij zal per voorstel bekijken of zijn partij voor kan stemmen. Er geldt vanaf morgenavond een koude protocol, zegt Rijkswaterstaat. Het gaat behoorlijk vriezen en dat betekent dat auto's met pech... zo snel mogelijk geholpen moeten worden. Daarvoor zijn extra wagens op de weg geadviseerd wordt om een extra jas of deken mee te nemen als je de weg op gaat. Een man die bij een demonstratie een Hitler goed bracht... heeft een taakstraf van 40 uur gekregen. Hij stak zijn hand omhoog bij een groot anti-immigratieprotest... in Amsterdam in oktober. Ook riep hij onder meer Nederlanders voor Nederlanders. De man zei tegen de rechter dat hij niks tegen joden heeft. De schaatswedstrijd Marathon Cup in Tilburg gaat morgen niet door vanwege het winterweer. De gemeente houdt hier een ijsbaan dicht omdat er nog veel sneeuw op het dak ligt. Eerder deze week ging het bij een sporthal in Utrecht mis toen het dak instortte door te veel sneeuw. De schaatsbond KNSB hoopt de wedstrijd later in te halen. En dan nu het weer van Weer Online... Vanavond en vannacht valt op veel plaatsen sneeuw tot 5 centimeter. Het koelt af naar 0 tot min 5 graden. Morgen valt in het zuiden en zuidoosten eerst nog wat sneeuw. In de rest van het land is het droog en schijnt de zon. Dit was het nieuws op Slem.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 Maak het met parano mozzarella. Nu bij Dekamarkt, Blauwe bessen, schaal 300 gram, nu 1 plus 1 gratis. Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo. Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Sorry Bo, het is beauty. Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen. Ergens vind je een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en zie je zelfs knuffels geven.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 Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen wegenwacht hebt. A en en gaan. 18 plus speeldoenst. Dus. Ja? Serieus? zo. Oh, wat een geld! duizend. Tot verdikken Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Ze zijn er weer, de Giga Gamma Deals. Nu 30% korting op kleurmuurverf, ook op mengverf. Bekijk alle Giga Deals op gamma.nl.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 Het is weer hamster bij Albert Heijn. Met meer dan duizend producten, tweede gratis. Met deze week in de bonus, alle Amerk Protein Eetsuifel, tweede gratis. Boeie. Alle bolletje crackers en knekkenbreud, tweede gratis. Lekker hoor. Amerk Haarverzorging en Styling, ook tweede gratis. Zoei. En een looppad van Betersport, 50% lager dan de adviesprijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes, hamster.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 don't stop shake your body don't stop shake your body don't stop shake your body don't stop don't Get it. I'm a good man, It's a spiritual breath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 Centerparks, De mealdeal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud. Lievert, bewaar je drama voor je series. Ja, maar wat als we die hypotheek dan toch niet rondkrijgen? Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt... en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl Teetje? Heerlijk. Hoe ziet jouw ideale avond eruit...